Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De Belastingdienst heeft de privacy geschonden van huurders, zegt Woonbond. Afgelopen weken zijn indicaties van het inkomen van huurders aan verhuurders verstrekt zonder overleg met de betrokkenen. De zaak komt voort uit het wetsvoorstel van het kabinet. om huurders met een belastbaar inkomen boven de 43.000 euro een extra huurverhoging op te leggen van 5%. De Woonbond. De wetvoorstellen zijn nog niet besproken in de Eerste en Tweede Kamer, dus er is nog helemaal geen wet. En ten tweede, als je dus op deze manier de privacy schendt, dan moet er echt geen alternatief zijn voor je maatregelen. En de Woonbond raadt huurders aan om aangifte te doen van privacy-schending. Werknemers zijn gemiddeld 8% van de tijd die ze achter een pc zitten kwijt aan gepruts met die pc. Elk uur dat er gewerkt wordt met een computer gaat ongeveer 4,5 minuut verloren. Dat komt door gebrek aan digitale vaardigheden bij de werknemer en door slecht werkende computers en programma's. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente. De onderzoekers noemen het schokkend dat er zoveel tijd verloren gaat door computerproblemen. De economische schade zou zo'n 19 miljard euro per jaar zijn.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 ANWB-verkeersinformatie. Op de A2 vanuit Utrecht naar Eindhoven staat tussen de knooppunten Empel en Vught 7 kilometer na een ongeluk vanochtend. Drie rijstroken zijn er nog dicht. Een verkeer vanuit Utrecht naar Eindhoven rijdt het beste om via Nijmegen. Op de A4 in de richting van Amsterdam staat tussen Leidschendam en, en Dorp 6 kilometer. En op de A27 in utrecht tussen Evedingen en, en Lunetten 9 kilometer. Ze zijn daar bezig met het bergen, want er is vanochtend een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De linkerrijstrook is nog dicht. Verkeer vanuit, uh, vanuit Brabant naar Utrecht kan omrijden via Rotterdam. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karl-Johan de Zwart. Europa beperkt het recht op staken, waarschuwen de vakbonden. Kindertekeningen zeggen meer dan de citotoets. toets Omwonenden vrezen voor meer herrie en uitstoot... als de maximumsnelheid naar 130 km per uur gaat. Het zijn maar 10 km, zeggen de mensen die ervoor zijn. Maar het zijn er 10. En 120 is al te veel. En het ochtenduur van Koos Postomaat is bijna 4 minuten over 10. Dit is het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. Een dag na de grootste staking in het onderwijs ooit... trekken de drie vakcentrales op naar Brussel... om het stakingsrecht veilig te stellen. Want volgens de FNV, het CNV en de MHP... dreigt nieuwe Europese regelgeving... het ultieme machtsmiddel van werknemers, het stakingsrecht, uit te hollen. Jaap Smit, voorzitter van het CNV. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar bent u bang voor? dat uiteindelijk het stakingsrecht uh, uh, het af gaat leggen... tegenover uh, de, in, de regels die voor de interne markt in Europa gelden. Dat moet u even uitleggen. Nou kijk, in, in Europa is er op dit moment een spanning... tussen vrij verkeer van, de rechten van vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen. Mm -hmm. Dat maakt het mogelijk dat uh, mensen uit een ander Europees land bij wijze van spreken in, in Nederland komen werken. Maar dan gaat het om de vraag onder welke condities komen ze hier werken. Uh, gelden dan de Nederlandse condities of gelden dan de condities van het land van origine? Daar is een paar jaar geleden in Zweden een grote rechtszaak over geweest. Ja. De Laval-case heet dat. Dat waren mensen uit uh, Letland die uh, uh, kwamen verbouwen in Zweden. Um, en toen zijn de Zweedse vakbonden in staking gegaan. En dus zeiden: hoor, dat kan niet, want deze mensen die brengen een valse concurrentie. Wij kunnen niet te tegen dat loon dat aan deze mensen betaald wordt, kunnen wij onszelf niet ja. inzetten. Nou, dus toen voor het Hof van Europa is dat geweest. En toen is daar een uitspraak gedaan. De Zweedse recht had die staking verboden. Hij is naar het, hof van het Europese Hof gegaan. En daar is gezegd: ja, dat, dat mag wel. Maar dat is nog steeds een onduidelijkheid. Dus eh, wat je wringt is uh, de, de sociale uh, waarden in Europa. En de economische waarden in Europa. En staken is een fundamenteel recht. Een ultiem ja. middel. Ja. Ja. Er is van... jarenlang voor gestreden. Hè? Ja. Nou is er, uh, uh, de Europese Commissie heeft gezegd dat het gaat. Uh, dat die rechter een uitspraak mag doen. Dat gaat over grensoverschrijdende stakingen. Met een grensoverschrijdend effect. Wat voor stakingen kan Europa dan verbieden met deze? Nieuwe regels volgens u, nou waar het om waar Mon Monty dat is, de man die ermee aan de gang is, die, die moet je ja. duidelijkheid inbrengen. En dat uh, uh, uh, nou ja, betekent dat uh, uh, dat een, een, een, een buitenlands bedrijf dat hier in Europa mensen in, in, in onze landen uh, mensen aan het werk zet, dat wij als Nederlanders daartegen gaan staken? Dan ja, je, je, waar ze bang voor zijn, is dat daarmee die, die rechten, als die, die, die, die vrijheden van verkeer van personen. Uh, diensten, en goederen uh -huh. en kapitaal. Want dat is de single market. He, de, de ene markt in Europa. Dat, dat die, die wordt. Precies, Ja, wordt. Uh, uh, nou gaat het hier om regelgeving. Uh, die stakingen nogmaals met grensoverschrijdende effecten wil verbieden. Uh, luchthavens bijvoorbeeld die plat gaan. Ik denk even aan Frankfurt vorige week. Daar uh. is een staking verboden. He. Blokkades op de Rijn, ferries die naar Engeland die, die plat gaan. Dat is toch... Het kan heel verstandig zijn van een rechter om zo'n staking te verbieden. Omdat die effecten zo groot zijn, maatschappelijk ontwrichtend, economisch vrij desastreus. Ja, maar die verantwoordelijkheid ligt natuurlijk ook bij de mensen die staken zelf. Als je kijkt naar Nederland, wij staken zelden. Dat is uh, ja. zeker het CNV, is er altijd zeer terughoudend in. Het is een ultiem middel. Het is het laatste middel om de rechten en de positie van werknemers ja. uh, uh, te verdedigen. Je moet dus heel zuinig zijn met het uh, uh, verbieden van dat recht. Ja, jullie zijn al zo voorzichtig. Dat wij, wij ja, ik vind dat wij in Nederland daar buitengewoon voorzichtig mee zijn, ja. ja. Maar goed, de rechter mag nu al stakingen verbieden. Openbare orde, als uh, net zeggen als argument. Dus ja, waar maakt u zich zo druk over? Het is al zo. De rechter mag nu ook stakingen verbieden als het ja. buitenproportioneel is. En als de, de belangen dermate geschaad worden... dan kan een rechter inderdaad een, een staking verbieden. Ja. Maar die zal dat niet zo gauw doen. Dat zal wel gebeuren als wij onszelf niet aan de regels zouden houden. Bij wijze van spreken. Maar er is hier wel een fundamenteel recht in het geding. En wat hier ook aan het geding is, is dat Europa wordt steeds meer en meer gedefinieerd als een markt. Maar de markt is er voor mm -hmm. de mensen. En niet andersom. En je ziet hier dus ook, als je kijkt naar de ontwikkeling in Europa, ik vind ook dat we eens moeten stoppen met alleen in financiële en economische termen over Europa te praten. Nou ja, veel meer dan dat is het ook nog niet. Nou, ja, dat, maar goed, dat komt ook omdat we alleen maar in die termen erover praten. Maar het is ooit anders begonnen. En nu is het alleen maar, zeg maar een, een soort uh, um, een marktverhaal. Ja. Uh, maar die markt is er voor de mensen en niet andersom. En dat uh, dreigt wel eens in gevaar te komen in de ontwikkelingen die we nu zien. Ja, maar het hele idee van één Europa is dat vrij verkeer van goederen en diensten en mensen. Het is ooit begonnen als een, een project van vrede en welvaart. En, ja, ja, dat is weer en, de achterliggende Ja, ja, ja, dat ja, ja, ja. ja. ja. Misschien moet dat weer eens een beetje oppoetsen. Ja. Wat zijn eigenlijk de gevolgen als die nieuwe regelgeving, namelijk die beperking van dat stakingsrecht, er komt? Nou ja, dan, dan maken wij ons zorgen over het feit dat, uh, dat mensen uit andere Europese landen... als je het naar Nederland vertaalt, dat mensen uit andere Europese landen hier komen werken tegen veel lagere salarissen. Uh, de salaris. in Limburg. Ik kan ja, alleen wat. ze zullen zich hier wel moeten houden aan, aan de minimumlonen die in, in ons land gelden. Maar net, ja. uh, laat ik zeggen, het, het kan zijn dat... De één, uh, het, gaat gelijk, het gaat om, om gelijk loon voor gelijk werk. En die concurrentie moet op die arbeidsmarkt moet die fair en eerlijk zijn. En niet ja. recht in het geding te rekenen. Maar het gaat om stakingen met grensoverschrijdende effecten. Dus ja. wat heeft die aspergesteker daarmee te maken? Nee, die heeft er even niks mee te maken. Nee, maar het inderdaad... gaat over zaken als luchthavens die plat gaan. Precies. Ja. Ja, dat... Maar dat is toch niet zo onverstandig voor, van de rechter om dat te verbieden, dat soort stakingen? Als, als het buitenproportioneel is, ja. als de belangen dermate geschaad worden... daar is een rechter voor, maar nogmaals... het is een Bent u bang dat het een geleidende schaal is? Juist. Dat werkgevers ja. straks de rechter gaan inschakelen ja. om stakingen te ja. verbieden? Dat zou kunnen, ja. Nou, dan heeft u niet zo'n hoge pet of van die rechter, of wel? Want die ja. weet dat toch zelf ook wel? Nee, maar goed, je ziet dat... Het uh, nou, dat, dat heeft niks te maken met een hoge pet van de rechter. Het heeft te maken met hoe gaan wij om met de waarden die in Europa gelden. Ja. En je knelt u hier zegt het is een grondrecht, moet je gewoon vanaf exact. blijven. Exact. Oké, okay. Helder, dank u wel. Jaap Smit van de TV. Niet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 De verhoging van de maximumsnelheid is dan misschien een feest... voor hardrijdend Nederland. Maar omwonenden maken zich zorgen over meer geluidshinder... en meer uitstoot van gevaarlijke stoffen. Dat hoort u in deel 2 van de serie Plankgas in de polder. Gemaakt door Niels de Jager. Wat hoort u nu? De A73. Ja, hoe, hoe duidelijk hoort u die snelweg? Op dit moment redelijk. Het is namelijk westenwind... Bij Westenwind hoor je de snelweg uh, het, het ergst. En als het regent, nog hoor je nog veel erger dan nu. Dan is het een onderdringbaar geluid. In de achtertuin staan we van Betty Meijer van Hoorn. bewoonster van de Nijmeegse wijk Dukenburg. Ja, tussen haar tuin en de A73 zit zo'n 400 meter weiland. Ja. Oh, ja. Maar dat is niet genoeg om het geluid tegen te houden. Nee, zeker niet genoeg. Het betekent ook... Dat je als je in de tuin zit constant die vrachtwagens langs je heen razen. Dat verkeer is erg doordringend. Nu rijdt het verkeer op die A73 nog met 120. Maar als daar minister Schultz ligt dan raast het verkeer straks vanaf 1 september met 130 over die weg. Wat vindt u daarvan? Verschrikkelijk. Dat, dat moet niet gebeuren. Bent je bang dat er dan meer overlast komt? Ja, zeker, natuurlijk, natuurlijk. Het zijn maar 10 kilometers, zeggen de mensen die ervoor zijn, voor het rijden. Maar het zijn er 10. En 120 is al te veel. Dat geeft al zoveel overlast. En maakt zich dan alleen maar zorgen over de extra herrie? Het is zeker ook het fijnstof. De vieze lucht. De vieze lucht die ook toeneemt. En uh, dat is weliswaar niet zo waarneembaar. Maar dat noemen wij dan een beetje zijn ja, stille vijand. He, heeft u dat niet? nu al last van? Ja, zeker. Kijk dus naar het kozijn. Ja, uh, zwart maar. kozijn. Ik zie het niet, maar... Nou, gaat hij eens hier overheen. Moet je eens even kijken. Je volgt u... De vinger gaat er langs. Nou, wat ziet u? Ja, uh, stof. Ja. Roet. Dat is dus fijnstof. En dat is toch een aspect waar je heel erg rekening mee moet houden. De volksgezondheid, daar gaat het om. Lopen we even naar binnen. Want dan zien we... Uw koffietafel, en die ja, zit vol met stapels papier. Want dit is eigenlijk ook een uh, soort uh, actiecentrum. <laughs> Kun je wel zeggen, ja. ja wat, wat ligt hier allemaal? Ja, dit zijn de brieven die wij als werkgroep A73 dus gestuurd hebben... namens de werkgroep. Ja, Ik zie hier ook uh, hoge achter mevrouw Schultz van Hagen. Dus ook gewoon uh, aan de minister zelf... Aan de minister zelf ook. En als het nou 1 september wordt en die uh, snelheid gaat inderdaad omhoog naar 130. Als dat zo is, dan gaan we opnieuw. Dan moeten we wel contact gaan opnemen weer met de gemeente. Om uh, de geluidswal die hier staat, om die door te trekken. Dus richting Heumen. Maar, ja, fijnstof blijft dan wel een probleem. Ja, blijft een probleem. Want hoe hoger de snelheid, hoe meer fijnstof. Dat is nou eenmaal zo. Hoe terecht is die angst voor fijnstof? Na 800 meter hou rechts aan. Daarvoor rijden we over die A73 van Nijmegen naar de onderzoekers in Helmond. Daarna links afslaan. Een ronkende motor in het lab van TNO in Helmond. En hier een deur verder een heel buizenstelsel. en Hier wordt gemeten ja, hoeveel fijnstof er uit dat loeiende ding komt. Dat klopt. We hebben hier een uh, systeem waarbij we de uitlaatgassen nabootsen... zoals dat uiteindelijk in de omgeving uh, op straat ook uh, uh, heerst, zeg maar. En hier kunnen we dan zien hoeveel er nou echt uitkomt. Ja, correct. Deurtje open. Ja, dus uiteindelijk vangen we hier een uh, verdund uitlaatgas op een filterpapier op... waarbij we uiteindelijk gravimetrisch bepalen, dus op massabasis... Bepalen hoeveel grammen, deeltjes of fijnstof uit de motor komen. Lopen we even weg van de herrie. Leo Kusters, algemeen directeur mobiliteit van TNO. Wat voor last, wat voor problemen kunnen mensen eigenlijk krijgen van fijnstof? De fijnstof uh, wordt in het algemeen uh, geassocieerd met, uh, met, met longproblemen, met, met problemen rond uh, luchtwegen. Wat kun je nou zeggen over dat snelheidsverschil tussen 120 en 130? Hoeveel meer van dat fijnstof komt er uit zo'n motor als die harder gaat? Als je naar de algemene emissiefactor kijkt... dus als je al die emissie bij elkaar optelt... dan is dat 3 tot 5 procent meer bij 130 dan bij 120. 3 tot 5 procent meer, dat, dat klinkt toch als een, als een flink verschil... Dat is absoluut een, een flink verschil. Maar als je het afzet tegen de, de verbeteringen die wij jarenlang en ook in de toekomst nog maken met motoren... dan valt het weer in het niet. Want daar zijn echt factoren. Dus meer dan 100% verbetering gemaakt in, in de laatste decennia. En we verwachten nog steeds grote verbeteringen te maken... die uiteindelijk dit verschil meer dan op gaan vangen. Want, laten we zeggen, 20 jaar geleden een auto die netjes 120 heet... Stoot er veel meer uit dan nu een auto die 130 gaat. Absoluut. En, en niet een beetje, maar echt heel veel meer. Uh, dus uh, wat dat betreft is die, uh, als je zo naar die 3 tot 5 procent kijkt... is het maar een heel kleine bijdrage. Morgen, geluidsoverlast van een snelweg, is ook psychologisch. komt omdat mensen anders in elkaar zitten. De ene mens is veel gevoeliger voor geluid dan de ander. Het heeft natuurlijk ook met gewenning te maken. Dat hoort u morgen. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail. GoedemorgenNederland.nl Straks, als je wil weten hoe een kind ervoor staat... kun je beter naar een tekening kijken dan naar de CITO-toets. Eerst nu het ochtendhumeur van Koos Postema. Cijfers. Keiharde cijfers. Over 4,5% dat naar 3% moet of nee, naar 0% begrotingstekort moet weg, zegt Brussel. Belangrijke cijfers voor ons, onze kinderen en onze kleinkinderen, zeggen de politici in Den Haag dan. Als je radio en tv uitzet en de krant wegdenkt, hoor je er niemand meer over. Wel over kleingoed, ook cijfers. Zes haringen en één fastfoodmaaltijd, gedeclareerd door Jan Kees de Jager, minister van Financiën, of kennelijk eventjes minister zonder portefeuille. Minister Hillen, Defensie, 16 oliebollen, niet zelf betaald? Dat is de vraag, heren, heren. Zo gaan we niet van 4,5 naar 3 procent. Het mooiste cijfer van deze dagen wil ik u ook graag even doorgeven. Vier cijfers op een rij: 5000. 939. Je moet eigenlijk statenlid van Friesland zijn... om te weten wat hierachter zit. 5939 staat namelijk voor even zoveel kievitseieren. Die mogen deze maand worden geraapt van de provincie Friesland. Daar kwam een protest. Fauna beheer Nederland was tegen. Naar de Raad van State. Hoger kan je niet. Friesland kreeg gelijk. 5939 eieren rapen mag... Hoe kom je aan zo'n getal aan kiviseieren? Ik wil het niet eens weten, maar het was een feit. In gedachten zie ik een Fries in de onafzienbare weilanden... ergens boven Akkrum staan, bij een nest, met één ei, van een kiviet. Mag ik, denkt de Fries, ga ik niet één ei te ver? Is dit soms ei-nummer 5940? Later liggen dus. Verderop wordt hij vervloekt door de kiviet die dat doet op de manier die we kennen van Gert-Jan Verbeek... uit Jubbega, ook Friesland. De Fries bukt, hij raapt, kijkt schuw om zich heen. In het wijde, wijde, groene grasland van Friesland ziet hij niemand. Kijk, dat is nou het mooie van Friesland. Dat grootste alleen zijn, die zelfgekozen eenzaamheid van een mens... desnoods met een cijfermatige gezien fout kiwi's eitje in zijn zak. Morgen het ochtendhumeur van Henk Spaan. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. 18 minuten over 10. De kleine Spaanse gemeente Rasquera, ja, daar is hij weer... gaat op grond verhuren uh, voor een wietplantage. Een wietrokersclub uit Barcelona zal binnenkort hun plantjes kunnen verbouwen... op de grond van het 800 inwoners tellen de dorp. Correspondent Lex Rietman, nu wel aan de telefoon als het goed is. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nogmaals ja. in de herhaling. Um, waarom haalt een klein dorpje als Rescera, vraag ik nog maar een keer, een cannabisrokersclub binnen? Ja, eh, nou nog steeds omdat eh, de inkomsten van de gemeente, Rascera, zoals eh, bij heel veel gemeentes in Spanje, flink teruglopen. En inmiddels is er een schuld van 1,3 miljoen. Nou, wat heeft de, de burgemeester van het doopje bedacht? Laten we van de nood een deugd maken. En hij eh, heeft zich in contact gesteld met een, een club van cannabisgebruikers. En die club die, die kwekt voor eigen gebruik als genotsmiddel of als therapie, pijnstiller bij, bij kanker en uh, multiple sclerose, dat soort uh, aandoeningen. En uh, nou, die club is bereid om 1,3 miljoen euro te betalen voor uh, de huur- en dienstverlening hè, die te maken hebben met het project aan de gemeente. Ja. Daarmee is de schuld afbetaald en creëer je, je banen in een... Uh, Gemeente waar, waar de jongeren wegtrekken omdat er geen werk is. Dus uh, ja, zeg maar uh, het ei van Columbus, dacht de burgemeester. Nou kan ik me voorstellen dat dit nogal wat stof doet opwaaien. Want ja, die gemeente gaat toch uh, indirect dan weliswaar, want ze gaan niet zelf drugs verkopen, maar wel in zee met drugsondernemers of verbouwers. Ja. Ja, en uh, er, er zitten natuurlijk ook nog wel wat uh, haken en ogen aan. Uh, de, de inwoners van het dorp zijn, zijn verdeeld. Hè. Wat ik al uh, aangaf, de meeste mensen zijn uh, wat, wat ouder. En uh, ja, die lopen niet bepaald warm voor het idee. Ja. Maar de meerderheid uh, heeft toch, is toch wel overtuigd door de voordelen die uh, het project kan hebben. Namelijk door, uh, door de inkomsten en het creëren van banen. En uh, dat kan het dorpje heel goed gebruiken. Um, ja, de, de, de opzet van het project is ook wel zo om um, de handel uit te sluiten. Hè. Dus uh, het is de bedoeling dat uh, de wiet gekweekt wordt echt voor het eigen gebruik. Voor het gebruik van de leden van die vereniging van cannabisgebruikers. Echt, dus echt een gesloten systeem van productie en consumptie alleen voor de leden. En uh, ja, met 24 uur bewaking uh, van de plantjes op het land. Ja, maar goed, waarom niet verhuurd aan een aan een aan een boer of een onderneming die wijn en olijven verbouwt bijvoorbeeld? Ja, nou ja, dat, dat, uh, dat hebben ze al jaren gedaan hè, in het dorpje. Uh, olijven, sinaasappels en persikken. Um, maar ja, dat levert toch uh, lang niet uh, zoveel op als uh, de 1,3 miljoen die, uh, die de gemeente in twee jaar van, oh. van, uh, van deze vereniging... Ja, die willen gewoon meer betalen voor die grond. Um, nou staan wij in Nederland bekend om ons gedogende drugsbeleid. In Spanje is blijkbaar ook een speciale drugswetgeving dat dit kan. Ja, nou ja, net als in, als in Nederland is ook in Spanje de wet op sommige punten tegenstrijdig. En aan de ene kant is het zo dat uh, op het kweken van wiet en het, uh, en het, en het verwerken en het veranderen van mm -hmm. kun je zes jaar cel krijgen. Maar aan de andere kant liggen er ook uitspraken van rechters die uh, hebben gezegd van nou kweken voor eigen gebruik mag... Hè? En uh, ja, met dus de veranderingen uh, in, in de samenleving, hè, de, die tegenwoordig toch wat anders aankijkt tegen, uh, tegen cannabis... medici uh, die steeds vaker cannabis voorschrijven als, als pijnstiller... Ja, daarmee uh, zie je dus dat, toch ook dat er op het juridische vlak uh, de zaak aan het verschuiven is... en het dus niet, niet uh, bij voorbaat duidelijk is welke van die tegenstrijdige wetten nou eigenlijk de overhand gaat krijgen. Ja. Oké, okay, en dan maken ze handig gebruik van in uh, het kleine Spaanse dorpje Rasquera in Catalonië. Dankjewel Lex Rietman. Weet je on était tous Weet d'elle on se sentait pousser des ailes het is? sur les petits chemins de terre on a souvent is? Weet je hoe het is? Weet Qu elle lui mettait du cœur, c'était la fille du tracteur. A bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait tant Le suivant tous les chemins environnants. A bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères. Zerouler dans les champs Faisant naître un bouquet changeant De fouterelle de papillons Et de remette Dans le soleil, à l'horizon Profiler sur tous les buissons Au soudouette On revenait fourbu content Le cœur un peu vague pourtant De n'être pas seul un instant Avec Paulette, prakken furtief mijn hand, hullijen un peu les copains, la bicyclette. on se disait c'est pour demain, Rose, Rose, demain, quand on ira sur les chemins. De Franse klassieker La Bicyclette, uitgevoerd door Julien, Dassin en Florence Kost. Het is vijf minuten voor half elf. Vandaag zijn de uitslagen van de CITO-toets bekendgemaakt. Maar, stelt pedagoog en docent creatieve communicatie Bouk Zwaan... kindertekeningen zeggen veel meer over de ontwikkeling van basisschoolleerlingen... dan de CITO-toets. Goedemorgen, Bouk Zwaan. Goedemorgen. U heeft een leerlingvolgsysteem ontwikkeld dat leerlingen in de gaten houdt via tekeningen? Ja, wat dat moet ik me mag wel naast de hè? Oh, daarnaast. Ja. Niet in plaats van. Nee, hoor. Nee. Uh, wat moet ik me voorstellen bij dat uh, leerlingvolgsysteem via tekeningen? Dat je de ontwikkeling van de kindertekening volgt... zodat je je aandacht breder kan richten. En niet alleen op de cognitieve ontwikkeling... maar ook op de creatieve vermogens van het kind. Ja, want wat zegt een tekening over de ontwikkeling van het kind? Nou, een tekening zegt iets over zijn fysieke en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ja. In een tekening laat een kind... Ja, zijn, zijn beelden de binnenwereld zien. Ja, geef eens een voorbeeld. Um, van wat een kind kan laten zien? Een nou, kind van... <laughs> en van een kind dat u gevolgd heeft en dat u dacht... hé, hey, dit gaat niet en die kant nu op, want, Nou, een makkelijk voorbeeld is als een uh, kind een papier aangeboden wordt... en er wordt hem gevraagd om zichzelf te tekenen... of zichzelf met een spelend ander kind. Ja. En hij gebruikt een heel klein stukje van het papier... Dan laten hij jou eigenlijk zien, eh, als hij in een hoekje tekent, van ik durf niet alle ruimte in te nemen. Ja, ja. En wij zijn nogal geneigd binnen het onderwijs om dan te roepen van... Eh, joh, je blaadje is nog zo leeg, doet er nog een beetje meer bij en het is niet goed... en er kan dit nog en er kan dat nog. We geven allerlei opties. Mm -hmm. In plaats van, denk ik, te kijken naar wat vertelt dit kind mij nou? Eigenlijk zegt dit kind, ik durf het niet zo goed. Ja. Of had gewoon geen zin om die dag het hele tekenblad te gebruiken? Nou, dat zou kunnen, maar dan uh, denk ik dat je wel vaker tegenkomt... als je die vraag, die vraag stelt aan jezelf van, hé, hey, klopt dat? Ja, ja, is dat kind misschien een beetje angstig of heeft hij wat weinig zelfvertrouwen? Hoe zou ik daaraan kunnen werken? Ja, door je die, die vraag te stellen uh, ben je in ieder geval alert op uh, ontwikkelingen. Precies. Ja, precies. Uh, en die CITO-toets, dat vindt u eigenlijk een beetje maar beperkt? Nee hoor, ik denk een CITO-toets is prima, maar het is eenzijdig. Ja. He, wij, wij screenen en, en, en volgen een kind op zijn cognitieve vermogens. Terwijl we inmiddels allang zeggen dat uh, we een kind moeten zien in zijn totaal. He, zijn denken, zijn voelen en zijn willen. Het mag allemaal aangesproken worden. Ja, en door naar tekeningen te kijken, kijk je ook naar de sociaal-emotionele ontwikkeling Precies. van een kind. Ja. Dat is eigenlijk het verhaal. Ja, ja. Um, ja en dan? En dan zullen sommige mensen zeggen van oké, okay, sociaal-emotioneel wordt er al naar kinderen gekeken. Dat is ook zo. Ja. Alleen, eh, dat zijn vragenformulieren die de leerkracht of een ouder zelf invult. Een tekening kan nooit liegen. Een tekening maakt een kind zelf. Ja. En een tekening kan natuurlijk veel vaker gemaakt worden. Je hoeft niet één tekening, maar het gaat er wel om eh, dat we gewoon eh, erbij stilstaan en denken... hé, hey, is hier een verborgen hulpvraag? Ja, ja, ja, want dat is natuurlijk ook wel een beetje aan de hand. Het is multi-interpretabel natuurlijk, mm -hmm. zo'n tekening. Ik bedoel, je kunt er van alles uit lezen. Jawel, maar als je gewoon strak... Hè, dus ik heb, ik heb ook zelf die beelden in de therapiekant... Nou, die heb ik helemaal weggelaten. Belangrijk is dat je puur alleen de ontwikkeling neemt... waarbij eh, we gewoon weten... oké, okay, dat wordt wel vaak gedaan. Op papers wordt er ook wel iets aandacht aan besteed... dat kinderen gaan krassen... dat op een gegeven moment de koppoters komen... en dat er lucht komt en dat er aarde komt. Ja. Maar... We weten het, we weten niet al die tussenliggende dingen, maar we doen er niks mee. Nee. Heeft u eigenlijk nou ja, een beetje gepeild of er veel draagvlak is onder collega's voor, dit, uh, voor deze ontwikkeling? Nou, ik geef natuurlijk al heel lang les en allerlei opleidingen voor mensen die binnen het onderwijs werken, uh -huh. met name op dit gebied. En daar is natuurlijk de draagvlak, want iedereen roept van: hé, hey, um, uh, hoe kunnen wij datgene wat jij zegt en wat wij met z'n allen zeggen ook uh, zichtbaar maken? Ja. Vandaar dat ik het volksysteem ontwikkeld heb. Ja. En um, het pure sec alleen aan, aan de hand van die, ontwik aan die tekentaalontwikkeling. Oh ja. Teken is een taal. Hè? Ja. Maar dit volgsysteem, wat gaat daarmee gebeuren nu? Even concreet Ja, um, ik zit te wachten op een uitgever. Er is er wel eentje die nu geïnteresseerd is. Het wordt dus nu alleen door onszelf uh, uitgegeven en uh, ja, gekocht door scholen... en mensen die nascholing hebben gevolgd of die mij kennen... vanwege allerlei andere uh, activiteiten. Ja. Oké, okay, Nou, ik ben benieuwd of we er nog wat van gaan horen. Ik ben ook heel benieuwd, ja. ja. Dat kan ik me voorstellen, dank ja. u wel. Bouk pedagoog en docent creatieve communicatie. We zijn aan het einde gekomen van deze Goedemorgen Nederland van de KRO. Zometeen na de hoofdpunten van het nieuws, Prem Radakishun. Goedemorgen Prem, waar ben je vandaag? Ja, goedemorgen Kader Johan Primmerer, de kiesjoen van de NTR hier. Uh, we hebben zo meteen ja, ja. het programma Primtime. En we gaan het hebben over de uh, so sociale verzorgingstaat. Uh, uh, waar is die economisch nog wel te handhaven? En zitten we op een historisch kruispunt in de geschiedenis... Uh, wat betreft onze sociale verzorgingstaat. En er is dan maar één persoon... die daar echt iets zinnigs over kan zeggen. Het is, dat is Esther Mirjam Sint... hoogleraar Economische Theorie en Economisch Beleid... aan de Rooie Rakkers Radboud Universiteit in Nijmegen. <laughs> Ze is ook nog Eerste Kamerlid. Dus luisteraars, we gaan zo meteen... naar het Burgondisch stemgeluid van Jan van de Putten. U met u praten over onze sociale verzorgingstaat. Is die voorbij en moet er een bijvoorbeeld. Prim staat voor in de plaats komen. Waar uh, mensen die een heel mooie stem hebben. heel veel geld verdienen. En mensen die een heel slechte stem hebben. dan maar plantsoenen gaan schoonmaken. Kortom, een heel uh, kapitalistisch, socialistisch programma. Maar hier is hij dan. de Bourgogne stem van Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal.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 En van de tijd dat werknemers achter de computer zitten, zijn, gemi zijn ze gemiddeld 8% kwijt aan gepruts. Volgens de Universiteit Twente komt dat door een gebrek aan digitale vaardigheden bij de werknemer. En door slecht werkende computers en programma's. En de onderzoekers van de Universiteit Twente noemen dat schokkend. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Op de A4 richting Amsterdam staat tussen Leidschendam en Dorp 5 kilometer file. En op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht... tussen Everdingen Knop en Lunette, 8 kilometer. Er is vanochtend een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De linkerrijstok is nog dicht. Verkeer vanuit Gorkum naar Utrecht kan het beste omrijden via Rotterdam. Op de A29 naar Rotterdam... daar staat tussen Oud-Beijeland en de Heine Noordtunnel 2 kilometer door een spoedreparatie. Twee rijstokken zijn er dicht. Dit is Radio 1... NTR Rem Time Rem Socialisme had ruim een eeuw geleden het antwoord op het vieze, vuile kapitalisme... dat de eenvoudige mens misbruikte om voor enkelen veel geld te verdienen. Het socialisme werd later de sociaaldemocratie. De arbeider werd werknemer en het kapitalisme dat werd humaner en wijdverbreider. Vandaag de dag zijn wij, met z'n allen, via onze pensioenfondsen en spaargeld... eigenaar van de grote bedrijven die de wereldhandel bepalen. De ouderwetse, mensen fysiek martelende kapitalist... is thans een grote ondernemer, vaak zelf in loondienst... maar dan wel met hoge salarissen en bonussen. Met gemeenschapsgeld werden door de kapitalisten en de sociaaldemocratie... collectieve voorzieningen gemaakt die helaas te vaak bemenst werden... door graaiers van alle politieke stromingen... die uit de gemeenschapsgelden hun zakken vulden. Daardoor is de solidariteit tussen burgers onderling aan het eroderen. We willen niet meer betalen voor collectieve regelingen... omdat die toch alleen maar dienen als vehikel voor uitgeranceerde politici. De door de graaiende banken veroorzaakte financiële crisis... maakt het moeilijker om de verzorgingsstaat in zijn huidige vorm in stand te houden. Die miljarden moesten immers gaan naar de peers van de banken om die kapot te gaan. Zijn we nu op een historisch moment in de geschiedenis beland... staan we op het punt om een nieuwe, soberere verzorgingsstaat te maken... En luisteraars, is dat ook nodig of kunnen we zo doormodderen? Wat denkt u? Is onze verzorgingstaat economisch te handhaven of niet? En luisteraars, ik moet het wel aanvliegen via de economische handhaving, omdat we anders in dit programma geen focus hebben. Dus de vraag is nogmaals, is het economisch te handhaven? Bel me op 0800-1121, mail naar NTR.nl en de tweets kunnen naar hekje Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Esther Mirjam-Sent, hoogleraar Economische Theorie en Economisch Beleid... aan de Radbouw Universiteit van Nijmegen en Eerste Kamerlid namens de Partij van de Arbeid. Welkom. Is, is onze sociale verzorgingstaat economisch te handhaven? Uh, als we de verzorgingstaat... dan doen we aan symptoombestrijding is dat de problemen waarin we nu terecht zijn gekomen... veroorzaakt zijn door een financiële crisis. Ja. En wat we nu aan het doen zijn is de overheidsbegroting op orde te krijgen... zonder dat de oorzaken van de crisis worden aangepakt. Ik denk tegelijkertijd dat er wel aandacht moet komen... voor hoe kunnen we de overheidsfinanciën in de toekomst uh, gezond houden. Maar als we niet de oorzaken van de financiële crisis aanpakken... kunnen we de borst nat maken... en kunnen we ons klaarmaken voor de volgende crisis... en uh, ja, de volgende dreun voor onze overheidsbegroting. Dus, dus, dus. Ik ben het niet met u oneens, uh, voor de duidelijkheid. Ik vind dat al die banken failliet hadden moeten laten gaan. Niet met ons belastinggeld, want nu moeten we heel Europa... de elite heeft zijn belangen veilig gesteld. Maar mijn vraag is de volgende. Dat systeem, we hebben een verzorgingstaat en die werd gefinancierd. Als die patjepeers van die banken, die halve dieven... er niet zo'n rotzooi van hadden gemaakt... zou de verzorgingstaat in zijn huidige vorm nog te handhaven zijn. Uh, ik denk dat er, er, er zeker een, een uh, noodzaak is om ons te herbezinnen. Als je kijkt naar de toekomst, dan uh, uh, reizen de zorgkosten er pan uit. Uh, pensioenen en AOW is uh, moeilijk te financieren. Dus ik zou dit crisismoment crisis, crisis gebruiken als moment voor herbezinning. Ja, uh, in het Chinees betekent crisis uh, bestaat uit twee tekens. Kans en uh, gevaar. Ja. En wij zien het vooral als gevaar. We gaan een beetje zitten kruidenieren op de millimeter. Zonder de grote uitdagingen aan te pakken. Het is een kans tot herbezinning. Om te zorgen dat we gezonder de toekomst ingaan. En dan moet je inderdaad denken aan hervormingen van de woningmarkt. Hervormingen van de zorg. Ja, nee, nee, maar, maar, maar het gaat mee om. Kijk, die, die sociale verzorging, want ik zat net, uh, uh, de privacyhuurders, de belastingdienst, die, die stuurt. Dat is ook weer onderdeel van die verzorgingsstaat waar we gaan zeggen hoeveel geld mag je hebben als je in huis woont. Ik zat te denken, die, uh, die acties nu van de politie voor de CAO, die politieagent die ook betaald wordt uit die verzorgingsstaat. De uh, stakers bij de schoonmaak, die vinden hè, het, moet humaner. De overheidsbemoeienis met zorg, onderwijs, hè, mensen die gisteren staken voor passend onderwijs. 300 miljoen extra omdat de minister 300 miljoen weg had. Dus je ziet hoe ons denken helemaal geïnfecteerd is vanuit die. pas het onderwijs, 300 miljoen extra omdat de minister 300 miljoen weg had. Dus je ziet hoe ons denken helemaal geïnfecteerd is vanuit die verzorgingstaal. Dus de vraag is: is dat nog van deze tijd? Uh, nou, er zijn een aantal redenen waarom de overheid altijd in moet grijpen. Bij marktfalen, als de uitkomst ongewenst of inefficiënt is, ja, uit sociale we... overwegingen. Maar ik denk wel, he, om het iets, iets breder te trekken, ik denk dat we nu op een kantelmoment staan. Okay. Uh, en het kantelmoment is dat we langer tijd hebben gedacht... dat we alles kunnen organiseren in hiërarchische piramides, ja. uh, Dat alle risico uitgesloten kan ja. worden en dat alle pech weg kan gaan. Ja. Gaat het een keertje mis, dan is onze reflex meer regelgeving ja. en meer toezicht. Ja. Dat is ook de les die we hebben geleerd uit de financiële crisis. Ja. Er moet meer regelgeving en toezicht komen. Ja. Het probleem is in een wereld die steeds complexer wordt... Passen die verticale hiërarchische organisaties, passen niet meer. We moeten naar een andere manier van dingen organiseren. Uh, plattere netwerkmanieren uh, om het te organiseren. Je ziet ook die beweging plaatsvinden. Neem bijvoorbeeld het contrast tussen de thuiszorg en de buurtzorg. In de thuis, thuiszorg is het minutenregistratie ja. en uh, de klant is een indicatiestelling. Ja. In de buurtzorg gaat het weer om de professional. En uh, hoe kunnen we die het beste laten werken in dienst van de klant? De klant, klant moet weer centraal zijn. Maar ik zou dat los willen koppelen van... Ja, van de verzorging staat. Dat vind ik, dat vind ik te dan, groot. Dan weet u wat mijn probleem is. Hoe oud bent u? Uh, bijna 45. Oké. Okay. Uh, uh, uit wat voor gezin komt u? Uh, sim gewoon een uh, arbeidersgezin. Ja, wat deed uw vader? Uh, mijn vader, uh, zoals hij zi zichzelf omschrijft... is een simpele automatiseerder met gezond verstand. En uw moeder? Uh, die uh, was grootgendeel thuis en is later als pedicure... Zo. en in de dus supermarkt u, u komt werken. uit een niveau, dat mag ik zeggen middenstandsgezin, uh, misschien lower middle class. en u hebt de honger in u. U werd niet handje gehouden. U hebt zich ontwikkeld tot hoogleraar uh, in de economie... Uh, in een mannen gedomineerde wereld... en u slaat zich er doorheen. U, u, u, u, u, u, uw denken is geïnfecteerd doordat u succes moet hebben, toch? Nee, mijn denken is geïnfecteerd door... Uh, wat, wat ik belangrijk vind is... Uh, ja, uiteraard ben ik geïnfecteerd door het feit dat ik econoom ben. Nee, maar u bent ook hoogleraar ik... geworden. U hebt ambitie, u hebt gewerkt, u hebt niet uw handje opgehouden. U gaat ervan uit dat u het zelf moet doen. Maar ja, ik heb ook de mogelijkheden ervoor gekregen. Ja, nee. En er zijn een aantal... Uh, er zijn mensen in onze samenleving die niet die mogelijkheden nee, hebben. Het, die niet die nee, intelligentie hebben. Het, maar, nee, maar en kijk, daar moeten we aandacht goed, voor hebben. Maar mevrouw Zijnd, waar het mee, mee om gaat? ...is ik vind dat je zwakkeren natuurlijk moet helpen. Ja. Maar ik moet niet a priori ervan uitgaan dat iemand zwak is. Ja. En wat mijn probleem is met dit verzorgingstaatssysteem... ...in de huidige omvang en de manier hoe het georganiseerd is... ...dat we er voor, bij voorbaat van uitgaan wat mensen niet kunnen. Wij kijken nooit wat mensen wel kunnen. Om u een voorbeeld te geven, uh, uh, als iemand in de uitkering zit... ...omdat hij lager opgeleid is... Dat kan een heleboel, want ik kan ze lief organiseren. Kan ze... Maar wij beginnen te zeggen, je hebt dit niet, dan gaan we je trappen met belastinggeld naar een cursus. Omdat je zogenaamde vaardigheid gaat leveren, dan verspillen we miljarden. Terwijl we kunnen kijken, wat is je kracht? En de verzorgingsstaat gaat zo uit van het negatieve en dat stort me zo mateloos. Ik denk ook dat er langzamerhand al een verschuiving plaatsvindt. Ik vind het eigenlijk een karikatuur van de verzorgingstaat. Nou... Karikatuur ja. Geen... ja, prima. <laughs> je ziet dat er heel veel uh, initiatieven zijn om uh, uh, mensen in hun kracht te zetten. Om te zorgen dat ze uh, niet een, uh, een wortel krijgen, maar dat ze een hengel krijgen. Uh, dat ja. ze uh, in staat worden gesteld om uh, optimaal te participeren maar, in de, maar, de maar samenleving. Maar U als econoom weet toch dat je moet appelleren aan de uitdagingen in Iemand. Ik, ik, mevrouw Zendt, ik zie nu weer voorbeelden van: ja, als we gaan bezuinigen op laboratoria, dan kunnen er levensgevaarlijke situaties. Het, ik word moe van iedereen die bij iedere actie roept dat het levensbedreigend is. Dan kijk ik naar een land als India, die 12% groeit per jaar, waar ze helemaal geen klap hadden. En daar zijn er geen brandweerkazernes op drie minuten afstand, dus dan zorgen mensen dat ze het zelf organiseren. We hebben het zelf organiseren uit handen gegeven, die verzorgingsstaat maakt lui inefficiënt. Uh, het is niet waar dat we het zelf organiseren uit handen hebben gegeven. Er zijn allerlei. Als je kijkt naar de jongeren, wat vinden zij nou waardevol? Dan willen ze werken, maar ze willen ook creatief bezig zijn. Ze zij willen ook. Ze, ze, ze, ze zijn verwenden jongelui die vinden dat ze werken om hun leven te financieren. Volgens mij deugt alleen maar u en de rest van de wereld uh, nee, deugt niet. Nee, nee, maar wat ik Oké, okay, mevrouw zet. Ja. We zijn op een kant op het moment, want we gaan nu bellers en mailers en ja. tweeters toelaten. Ja. Maar als u vanuit economisch perspectief kijkt. Kunnen we het gewoon financieel nog betalen in de, op dit moment? Uh, economisch gezien moet er nu hervormd worden om de overheidsfinanciën op orde te, uh, te krijgen. Daarbij uh, moet voorop staan dat iedereen de mogelijkheden uh, moet krijgen om optimaal te participeren. Waarom? De, die, die waar, kant... waar, waarom moet iedereen de mogelijkheid krijgen om optimaal te participeren? Omdat we ook bijvoorbeeld weten dat economieën beter functioneren met een gelijkere inkomensverdeling. Het is een illusie om te denken dat we alleen maar door financiële prikkels uh, gestimuleerd worden. Het is ook over Overigens zo dat het kantelmoment er ook uit bestaat. Dat we langer tijd hebben gedacht dat maar meer inkomen ons ja. meer geluk zou leveren. Terwijl dus we weten dat ervaringen een langduriger geluksgevoel geven. We moeten ook nadenken over mevrouw de crisis die in de toekomst op ons en, en, afkomen. En ons daarop herbezien. Ik vond het zo grappig want in 2001, de opkomst van Fortuin, waren we op het rijkste moment in ons leven. We gingen vijf keer per jaar op vakantie en klaagden als we met onze derde auto in de file stonden. En uh, kijk hoe goed het economisch ging en het is nu tien jaar geleden en Pim Fortuyn komt en hij gaat het hebben niet over de economie, maar echt over dat geluksgevoel. En hij sloopt de PvdA en de VVD. Trouwens, waarom bent is een intelligente vrouw als u, waarom bent u nou in hemelsnaam lid van de Partij van de Arbeid en ook naar uh, uh, uh, de, uh, en, en de Eerste Kamer? Waarom? Omdat het een partij is uh, die een, uh, een agenda heeft... waarmee we met vertrouwen de toekomst uh, tegemoet kunnen gaan. Uh, en daar uh, zet ik mij in de Eerste Kamer met heel erg veel plezier voor in. Luisteraars, u moet op de webcam kijken, de ogen twinkelen. U mag bellen, luisteraars, mailen en tweeten... 0801121 121 en hek je primtime Radio 1. In deze droom was alles goed. Hij ging de afgrond tegemoet... Nu is het keel. We praten luisteraars met Esther Mirjam Seed. En wat ik grappig vind... Ik krijg hier een tweet van Renske Helmer. Het wel of niet handhaven van de verzorgingstaat is een politieke keuze. Ja of nee? Maar ja, politiek is natuurlijk van onszelf... Uh, en uh, wat het kabinet nu doet, is die uh, kijkt naar. Uh, er is een crisis over ons heen gekomen. Ja. Uh, de oorzaak wordt. de partij worden... van de arbeidminister van Financiën. De bank heeft gebilleld van ons belastinggeld. En dat, en dat moest ook, want nee, anders, anders was het probleem veel groter. Nee, geworden. Maar, dan, ziet u, maar mevrouw zit precies dit. Laat het. Oh, kijk, kapitalisme zeggen. Kijk, even voor de duidelijkheid. Ik ben een aanhanger van Marx en Engels. Alleen, ik heb de discussie verloren in de wereld. De wereld heeft me uitgelegd dat kapitalisme beter is. En ik heb geleerd van kapitalisme. Is dat als je hard, als je verwerkt en veel geld verdient... is dat geld van jou... Maar als het misgaat, dan ga je failliet. Laat de banken misgaan uit de Assalas ze Fenixen. andere herreizen. En laat het systeem kapot gaan. Dan gaat iedereen zien wat het risico is. En, dus, en wie hebben we beschermd? We hebben de mensen, de grootgraaiers beschermd. Want wij hadden eenvoudige mensen zoals ik had een spaarregeling tot 100.000 euro beschermd. Ik had niet eens 20.000 ik was stellig nog naar 3.000 euro spaarkeld. Ja, Met alle respect is het eh, naïef om te denken dat we de banken maar hadden kunnen laten vallen. Dan was het hele financiële stelsel hadden op zijn gat gelegen. Het dan, financiële stelsel. En, en dan had de reële, reële economie een nog veel grotere klap dan, gekregen dan het nu heeft dan, gekregen. En dan wist iedereen wat er aan de hand was. En dan gaan we de handen uit de mouwen steken. En dan redt u niet die patjepeers van banken die elkaar weer bonussen geven. En doorgaan as business as usual. En arrogant in een dure bolides rondrijden die van mij belastinggeld zijn betaald. Uh, ik ben het met u eens dat de oorzaken van de crisis moeten worden aangepakt. Maar daarvoor heb je eerst rust nodig. Die is gecreëerd door het redden van de banken. Het probleem is dat we nu doen aan symptoombestrijding. En het probleem is dat de zwakste schouders de zwaarste lasten te en verduren mevrouw Sey, krijgen. Dat komt omdat uw partij van de leider Wouter Bos als minister van Financiën niet heeft gezegd... laat ze kapot gaan, heeft gefinancierd en geen eisen gesteld. Hij heeft niet gezegd ik financier het en iedereen gaat op een modaal inkomen zitten en je krijgt alleen maar een lening als je de salarissen 20 jaar lang niet verhoogt. Je krijgt alleen lening als je geen woekerrentes doet. Dat heeft hij allemaal niet gedaan. Omdat ook uw Partij van de Arbeid in dienst is van de grootkapitalisten. En de kapitalisten nog steeds regeren. Dat is absoluut niet het geval. Wouter Bos heeft uh, gedaan wat economische inzichten ingeven. Het financiële stelsel sta staat of valt bij vertrouwen. Hij heeft dat vertrouwen weer hersteld in de financiële sector. Vervolgens zouden de oorzaken van de crisis aangepakt moeten worden. En dat is niet gebeurd. En dat is een gemiste kans. En als we dat dus dat niet is doen... een fout van de waterbos, van de Partij van de Arbeid? Nee, de, de, de, de fout van de kiezers is ook dat de Partij van de Arbeid... net niet de grootste is ja, geworden. Ja, ja. En dat we nu een kabinet hebben wat alleen maar een die symptomenstrijding die doet. Die de puinhoopen van Wouterbos bos die het niet gefaald heeft om toen hij dat geld leende... ook meteen de oorzaken van de crisis aan te pakken. Want hij had toen hij het geld gaf, ook meteen kunnen zeggen... dan gaan we de oorzaken aanpakken. U praat nu uit de oppositie, het had moeten doen... maar toen uw partij aan de knoppen staat, heeft hij niet gezegd... dan pakken we de oorzaken meteen dus aan. Er nee, is dus, dus ook de commissie de Wit geweest, die heeft allemaal aanbevelingen gedaan. Ja. Toen kwam er het nieuwe kabinet en ja. die aanbevelingen zijn niet opgepakt. En nu zitten ze in het kashuis dus alleen maar aan Dus Walter Bos is zo dom dat hij moest doen. wachten op de commissie de Wit... om te weten wat hij moest doen om de oorzaken aan te pakken. En, en, dus de Partij van de Arbeid is te dom om te weten wat de oorzaak was hadden de SP'er de witte voor nodig. Dat is niet waar. Wouter Bos uh, heeft ook meegedacht met de G20. Toen de Partij van de Arbeid nog in de regering was, speelden wij ook een rol op het internationale toneel. En waren er ook initiatieven om uh, het scheiden nuts-zaken, bankieren, beloningen aan banden te leggen... Uh, en dat momentum is helemaal verdwenen in de nieuwe regering. Oké, okay, ik heb een beller aan de telefoon, maar ik ken zijn naam niet. Want... Uh, Kees, Kees, goedemorgen. Goedemorgen, Trent. Zeg het maar. Nou, ik uh, vind het fijn dat die, die mevrouw daar zo'n promotie voor de Partij van de Afbraak aan het houden is. <laughs> dus ze is. Ze is vergeten dat toen meneer Kok in de regering kwam... hij de ziektewet heeft afgebroken, de W.O. heeft afgebroken... terwijl ik meneer Kok ooit op een open kar in Hilversum precies staan als vakbondsleider... Toen zei hij, die, die aan de ziektewet en zo komt, over mijn lijk. Nou, uh, maar Kees, dan, dan is Wim Kok toch een visionair. Want hij heeft die verzorgingsstaat in stand gehouden. Jij noemt het afbreken. Nou ja, hij heeft hem afgebroken. Dus volgens jou is de sociale Verzorgingsstaat al afgebroken? Ja, we hebben een tijd gehad, als je in de WW kwam, werd er gekeken hoe lang je gewerkt hebt. Ja. Dat hebben we iedere keer verkort. Ja. Er zijn mensen geweest die dit land opgebouwd hebben. Die zijn op hun veertiende begonnen met werken. Ja. Toen, hebben, toen hebben die intellectuelen het, het WW uitgevonden. Vanaf je achttiende bouw je WW op. Die ja. mensen hebben vanaf hun veertiende betaald. Ze dus ja. hebben vier jaar gestolen van ze. Nee, maar Kees, Als je een student wacht even. Nee, u, maar als, case, je ja, maar als, je als je nonsens uitkraapt, ga ik niet wachten. Luister, Kees. Even voor de duidelijkheid. En mevrouw Sen, misschien kunt u hierbij helpen. Dat is een veeldenkende fout. Mensen zeggen, ik heb vanaf mijn veertiende gespaard. Als je het bedrag zou tellen. Wat iedereen inlegt, is het nog onvoldoende om maar vijf maanden WW te betalen? Ja, absoluut. En we hebben eigenlijk veel te lang op veel te grote voet geleefd. Uh, en nu uh, beginnen we ons dat te realiseren. En nu uh, worden er stappen genomen om uh, sterker de economische toekomst te, uh, in te gaan. Maar ik zou het eerder het kabinet van de afbraak noemen. Ja, Als je nee, maar kijkt goed. naar nee, maar if, wat, wat ze doet met zegt, de wetwerken nou, Kees brengt wel iets naar voren. Kijk, waar medeschuld aan ontstaat en waarom ik de sociaaldemocraten eruit pik... Wim Kok staat daar als vakbondsleder en die schetst een beeld. Ja. Vervolgens wordt hij minister en zegt hij... dat beeld wat ik heb geschetst als vakbondsleder, jongens... dat beeld kunnen we niet handhaven. En dan zegt Kies terecht, ik voel me gepakt. Ja. Nou, op sommige, uh, er, er is een luxe ontstaan die we ons niet meer kunnen veroorloven... Uh, en uh, dit is een moment om ons uh, te herbezinnen, zoals ik al maar eerder zei. Maar bent u zei. met me eens dat de Partij van de Arbeid mede heeft bijgedragen? kies? dank u wel voor het bellen. Bent u, bent u met me eens dat de Partij van de Arbeid en het CDA... Uh, ook bij de pensioenen hebben bijgedragen aan een beeld van zekerheid? wat eigenlijk een schijnzekerheid was. Je had steeds moeten zeggen... mensen handen af van de WW... zolang we het financieel kunnen betalen. Mensen, u krijgt een pensioen... indien het idee wat wij hebben dat uw spaargeld... ieder jaar voldoende rendement haalt... dan kunt u onbezorgde oude dag hebben. Ja, het is een, uh, het, de, het lastige van de politiek. Uh, de politiek uh, heeft de, de neiging om te beloven... dat alle risico's uitgesloten worden... dat alle pech weg kan gaan... Uh, en... De beleidsmakers of politici hebben ook de neiging om als er maar een klein uh, relletje in de krant staat, meteen worden de vragen gesteld ja. en meteen moet uh, de actie ondernomen worden. Ze en als, hebben dus gevolg, geen als gevolg daarvan hebben we een hele berg uh, uh, regelgeving, uh, protocollen waar je knechtjes op Dat Maar u geeft toe dat ook de Partij van de Arbeid nou. en het CDA en de VVD en D66 allemaal medeschuldig zijn aan deze kerstboom waaronder wiens last we bijna bezweken. Ik denk dat het de politiek inderdaad uh, mee heeft gewerkt... aan dat, uh, die okay. hiërarchische piramide waar we in terecht zijn gekomen. Dat de politiek nu moet faciliteren dat we die omwenteling maken... naar een plattere organisatie. Okay. Maar ik denk wel dat als de VVD in het kabinet had gezeten... In die tijd was het nog veel erger geweest. Ze hebben een paar samen gedaan. De afbrokkeling van de solidariteit is het gevolg van het neoliberale systeem dat de laatste 30 jaar is ingevoerd. Het zorgt ervoor dat je geen collega's meer hebt, maar concurrenten op de werkvloer. Ook zorgt het ervoor dat de mensen die naar de top toe drijven het psychologisch profiel hebben van een psychopaat. Dat was ooit in de Nederlandse uitzending. Dat zegt Marco. Maar is het. Is het... Is het, is het schisma nu niet, uh, mevrouw Zijn, dat we een mix willen maken van twee systemen. Neoliberaal denken wat uitgaat van het individu. En sociale solidariteit wat uitgaat van de groep. Is dat niet het dilemma? Uh, we hebben lange tijd gedacht, de, de burger moet als consument... Maar zoveel mogelijk keuzevrijheid krijgen. Uh, moet, uh, de, de beste moet uh, naar boven drijven. Uh, wat we zien is dat uh, de burger last heeft van keuzestress. Het gevoel heeft: ik doe er niet meer toe. Uh, ik ik uh, lever geen bijdrage meer. meer. Wat, je, wat je wil is een verschuiving naar de burger als consument. Van de burger als consument naar de burger als medeproducent. Ja. van de waarden die actueel zijn in de samenleving. Ja. En daarbij hoort een andere manier van dingen organiseren. En een andere manier van regelgeving gaan en toezicht. Ja, want ik ik ik een mooi voorbeeld geven. Kijk, economisch. En daarom, u, u bent hoogleraar daarin. Kijk, we hebben nu heel veel subsidies. Je zou ook kunnen zeggen, we doen aan belastingaftrek. Want nu haal je dat geld op. En dan ga je het redistribueren via ingewikkeld onderwijssysteem. Je kan ook zeggen, u hebt kinderen. Als u uw kind op school zet, mag u het schoolgeld aftrekken van uw belastingaangifte. Dan hoef ik niet meer... U te belasten, maar wordt u beloond voor het investeren in uw kind? Het lastige daarvan is dat belastingaftrek enorm fraudegevoelig is en belastingaftrek vaak bij de hoogste inkomens terechtkomen... terwijl we weten dat een wat gelijkere inkomensverdeling... beter is voor ons economisch functioneren. En je moet het ook het economisch functioneren breder trekken. Het is niet alleen maar bruto binnenlands product... maar het is het welbevinden van mensen hier... in de rest van de wereld, nu en in de toekomst. Meneer Koskoen, goedemorgen. Goedemorgen, meneer uh, Bradikishou. Dag. Hoe zit het met u? Goed. Is dit toevallig meneer Ahmed Koskoen? Nee, nee, oh. oh nee, ik ken Ahmed Koskoen, dat is een heel slimme ondernemer die keihard werkt. Maar zegt u het maar? Uh, ik wou zeggen, meneer, uh, ik vind u enigszins overdrijven. Want ik denk dat u en ook ik uh, veel gebruik hebben gemaakt van de verzorgingsstaat om te komen waar we zijn. Nog steeds. Aan de ja. andere zijde, het is ook zo dat uh, de financiële markten. die zijn tegenwoordig niet meer alleen nationaal gebonden. Hè. De problemen, ah, die, als u kijkt naar die crisis, die is uh, uiteindelijk elders gestakt. En heeft uiteindelijk zijn invloed ook hier gehad. Wij kunnen hier de regels wel gaan veranderen, maar als de partijen met wie wij samenwerken en met wie onze economie, economie uh, verbonden is, zeg maar... Als wij die regels ook niet uh, wijzigen, ja, dan verandert het eigenlijk helemaal niet. Meneer, me, uh, meneer Koskoen, ik heb een tijdsprobleem. Mevrouw Zet, weet u wat mijn probleem is met het denken van meneer Koskoen? Dat is weer, ik heb anderen nodig. Ik ga altijd uit van mezelf. Als we in Nederland die regels maken en we lopen voor, bijvoorbeeld legalisering van de drugs, uh, planten of wat je nu krijgt in cocaïne, dinges, dan lopen we voor, dan volgt de volgende rest wel. We hoeven niet op anderen te wijzen. Is ook weer een klein beetje naïef? Ik uh... ben heel naïef. Ik ben niet klein een klein beetje naïef. Ik ben zeer naïef. Luisteraars, vrouwen zeggen me maar altijd dat ik naïef ben. Ja, ik geloof ja. ook nog in eeuwige liefde, al dat soort onzin, Oh ja. Geweldig. Ja. Uh, het, het, de uitdaging is dat dit mondiale problemen zijn die vaak op mondiaal niveau uh, moeten worden aangepakt. Maar ik ben, ik, wat ik wel heel erg fijn vind, is die benadering van uh, leg niet de schuld bij de ander. Want, maar u maakt zich er ook wel een beetje schuldig aan. u zegt van ja, die begraaien de bankiers, ja. die verschrikkelijke kapitalisten. Dus de we hebben het allemaal fout gedaan. En nee, nee, nee, u bent nee, nee. zeker hartstikke geweldig. Ik ben hartstikke fout, maar het is het enige verschil. Ik hoop, alhoewel ik mijn zakken schaamteloos veel uit belastinggeld. Maar ik ben niet zoals banken dat ik zeg. Ik kan nog herinneren dat de baas van ING. een jaar voor de crisis zei. We gaan verhuizen uit Nederland als jullie zoveel regels zetten, Vervolgens komt hij wel zijn handje ophouden. en wil hij mee belastinggeld. En ondertussen zoet hij nog arrogant. Ik moet een laatste opmerking. Aan. Dirk Smeet zegt. Ik heb nog college gehad van cent. Is het niet achterhaald te denken dat de samenleving maakbaar is zoals de Partij van de Arbeid nog denkt? Uh, het, wat wat uh, achterhaald is, is het idee dat alle risico uitgesloten kan worden... dat alle pech weg kan zijn. Uh, en dat is vooral uh, de politiek te verwijten... dat ze die beloftes nog uh, verkopen. Politici worden gegijzeld door angstige kiezers... Uh, de peilingen van Maurice de Hond worden heigerig bijgehouden. Wat je wil, is politici die onze stip op de horizon geven. En die zeggen, zo gaan wij de gezonde toekomst in. En wat wij zullen doen, is mensen faciliteren... in plaats van beloven dat met regelgeving en toezicht... alles dichtgetimmerd kan worden. Mevrouw Saint, als u boos wordt... praat u veel minder wollig dan in het begin. U moet vaker boos worden. Nou. Ik, zal, ik doe mijn best. Ja, wat luisteraars. Rien hij had een liedje van uh, Johnny Cash eronder gezet. Dat wil hij al jaren, maar dat wil ik steeds niet. Dus ik dacht, ik kles nog ook die laatste minuut met u vol. Uh, uh, uh, op wie gaat u stemmen voor het leiderschap van de Partij van de Arbeid? Dat, heb ik nog niet, dat, dat weet ik nog niet. Nou, mevrouw Zendt, kom op. Dat is echt niet. Okay, nee. okay, als ik niet het weet, weet, ga ik het niet op Nationale Radio waarom zeggen. Niet? En dit bedoel ik nou, waarom niet? Dan bent u weer zo'n hypocriet die niet wil zeggen wat u gaat kiezen. Uh, omdat ik vind dat we als uh, ja, Eerste Kamerlid toch ook enigszins Waarom betrokken partij zijn. Waarom vindt u dat? Zijn. Openheid, transparantie? Ja, maar ja, ik, ik, ik ga het gewoon niet zeggen, klaar. En Waarom dan kunt niet? Uh, <laughs> Daar kunt u heel erg boos over worden, ik ben maar niet weet boos. gewoon niet. Ik vind u een geweldige vrouw, u kunt tenminste met, u, u hebt al drie keer naïef genoemd. Ik ben naïef om te geloven dat u eerlijk gaat zeggen op wie u stemt. Ja, dus ik ga het niet doen. Oké, okay, luisteraars met deze afwezing van deze slimme, prachtige, intelligente vrouw. Eindig ik primtime. Primtime is een programma van de NTR. Tot morgen. Namaste, dag. I've been in my mind. It's such a fine life. It's primtime.